Staatssecretaris Blokhuis legt zijn werk de komende twee weken neer. Afgelopen zondag overleed zijn 18-jarige dochter onverwacht... waarschijnlijk als gevolg van een auto-immuunziekte. Het laat een woord voeren van de staatssecretaris van Volksgezondheid... welzijn en sport weten. Blokhuis wordt zo nodig vervangen door de collega-bewindslieden van VWS.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 Het weer. Het vriest de komende uren nog licht tot matig. Verder wisselen vandaag zon en wolken elkaar af. En vooral in het noorden is er kans op een sneeuwbui. De maxima liggen vanmiddag net onder het vriespunt. Morgen ook flink wat zon, maar er staat nog steeds een ijzig koude wind. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks dagelijkse files in de Randstad vanochtend. Maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag. En daarom tussen Roelof Arendsveen en Leidsendam. 7 kilometer file. De rechterrijstalk is dicht. Ben je nog bij Burgerveen dan kun je misschien beter via de A44 rijden. Op de A12 Utrecht, Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd bij Voorburg. De afrit is dicht. Er staat een korte file vanaf Noodorp. De A22 is ook dicht, Velsen-Beverwijk. In beide richtingen bij de Velsen-Tunnel. Er staat een ongeluk gebeurd. Je komt omrijden via de Wijkertunnel, de A9. Door de problemen op de A22 staat de N208 ook helemaal vol. Haarlem naar Velsen. Drie kilometer file vanaf Haarlem. Dat was de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Niets is beter dan met jou de koude rotieren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. maar we hebben geen geld in ons. It Met vodka en met boking. Tussen en ah. En dan zitten we hier.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 te zijn na vier maanden op de radio de Duran Duran en de Bad Boys en hier is uh, ook zo'n klassieker uit de jaren 80 Steve Winwood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 Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, dat moet ik eigenlijk zeggen dan hè. Yeah, yeah, yeah, yeah. Weer een sinaasop binnen. <laughs> dat is mooi. Zeg. Geweldig. Ja, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden in de Eredivisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. We hebben het al voor Feyenoord tegen PSV. Daar staat het 0 tegen 2 op dit moment, Albert-Jan. En Willem 2, Roda JC, ruststand 1 tegen 0.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 Van, uh, hij zegt, nou, wie ik zeg Feyenoord, PSV, wie wint er? Nou, dan zegt hij uiteraard erop, PSV, ik zeg altijd een tegenstander, dus Feyenoord. Maar in het verleden deden we nog wel eens de op een biertje. Maar je bent nu nog herstellende en zwaar aan de pillen, dus vandaar de sinaasappel. Ja, precies. <lacht> dus, he, ik haal hem wel te goed, hè, als, ik, als ik, <lacht> ja, wie, ja, ik... Ja, ik haal ja, er een ja, lijstje ja. bij. Ja, heel goed. <lacht> oh, heerlijk, hoor. Vitamina. Even uit met uh, deze single van The Rolling Stones Jordan The Harlem Shuffle en hier is de nieuwe single van Keigo. You say heaven can help us well maybe sheep You say it's beyond us. what is beyond us? the and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 Still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 Op de zaterdagmiddag, want dan is, is, zijn wij weer terug. Is onze verslaggever ook uit zijn winterslaap? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, en, uh, weer, tuurlijk. je natuurlijk onze collega Willem van Densen. Uiteraard, en nee. uh, wij zijn er weer bij. Dat, dat werd ook weer de hoogste tijd, erop. Ja, toch? Niet? Dus ja. volgende week zaterdag, dan zijn we er weer. En vandaag zijn we even op proef, hè. Weer een beetje warm draaien na zo'n lange tijd. Maar en, we zijn uh, wel blij er weer te zijn, toch? Ja, tuurlijk. Hoogstwerk, thuis het best. Hier is Charlie Puts en How Long. All hmm. in I was wrong.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 Me, baby, how long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, baby. Ooh, ooh, ooh. I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me.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 je hebt niks aan bevroren leidingen in je huis, Nee, helemaal dan niks. Dan ben je nog verder van huis. Dus de gouden tip voor de komende week is... houd de verwarming s'nachts een beetje aan. We houden de wedstrijd uh, Feyenoord-PSV voor je in de gaten. Er is inmiddels weer gescoord door Feyenoord. Ja, Weet je niet. 1 tegen 2 staat het op dit moment, uh, nee. Albert-Jan. Nou, dan moeten we nog twee keer scoren. Dan krijg ik een sinaasappel voor jou. Oh ja, ja heerlijk. <lacht> nou, die ken je dan weer van mij. want <lacht> Dat is wel erg gezond. Goed.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 Uh, nogmaals, dat uh, had ik uh, 22, 23 en 24 juni. Dus er kan ook alvast weer een kruis door in uw agenda. Want er volgen nog vele, vele meer evenementen in Zandvoort. Waardoor u niet ergens uh, het land uit hoeft. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niets. Nou, Je kan je nog inschrijven tot 1 maart. Dus wees er snel bij. Het lekkerste weekend van Zandvoort. Your inspiration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 De wedstrijd Feyenoord tegen PSV. Nou, we zeiden ze juist dat Feyenoord weer een klein beetje dichter bij PSV kwam met een, een doelpunt. 1 tegen 2. En uh, bijna meteen daarop uh, heeft PSV weer uh, actie ondernomen, Albert Jan. Het staat momenteel 1 tegen 3.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 The summer on you. And the en dat was um, de single van uh, Zemveld en The Summer on You. Ja, ik zei dit al, het zonnetje schijnt lekker uit buiten hier in Zandvoort. Maar zo voelt de temperatuur niet hoor. Nee, je een graadje op twee is op die moment en de gevoelstemperatuur van min 6 à min 7 graden. En van de week wordt het nog veel erger. Dus je bent er maar vast uh, op uh, voorbereid. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur doen met deze van Colonel Abrams Start.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 Track. So when all the doom